Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dikke Haak met het NOS journaal. De Telegraaf sleept de Nederlandse staat voor de rechter. De krant eist in kort geding dat de AIVD verantwoording aflegt voor het afluisteren van een aantal journalisten aanleiding van een artikel in de Delegraaf in januari over de AIVD in Irak... blijkt de dienst alle gegevens van mobiele telefoons te hebben opgevraagd. Dat gebeurde tijdens het onderzoek naar het lekken van mogelijke staatsgeheimen. De AIVD deed vorige maand ook al een inval in de woning van Delegraafjournaliste Jolande van der Graaf. Het is nog onduidelijk waar Michael Jackson begraven wordt. Na de massale herdenkingsdienst van gisteren in Los Angeles... werd de kist met de overleden popster door zijn broers het stadion uitgedragen... en vervoerd naar een onbekende plaats... Bij de herdenkingsdienst in het Staples Center waren tal van beroemdheden. Familieleden, onder wie Michaels dochter Paris Catherine, zijn broer Marlon en verschillende vrienden spraken het publiek toe. De Chinese president Hu Jintao heeft afgezegd voor de G8-top in het Italiaanse L'Aquila. En Hu was al sinds zondag in Italië, maar keerde terug naar China in verband met het geweld in de provincie Xinjiang. Daar kwamen zondag zeker 156 Oeigoeren om het leven bij rellen. Gisteren trad de oproerpolitie opnieuw op, deze keer omdat Chinezen de winkels van Oeigoeren vernielden. Door twee ongevallen is de snelweg A28 in de richting van Zwolle naar Amersfoort bij strand Nulde afgesloten. Bij de ongelukken zijn meerdere voertuigen betrokken. Eerst werd iemand aangereden door een vrachtwagen. Toen de weg was afgezet gebeurde er nog een ongeluk. De politie gaat ervan uit dat de afsluiting de hele ochtend duurt. Bij strand Nulde staat een lange file staatssecretaris Bussenmaker is geschrokken van de resultaten van een onderzoek naar seksueel geweld. Ze wil dat najaar, dit najaar met maatregelen komen. De Rutgers Nisso Groep zegt dat seksueel geweld in Nederland schrikbarend veel voorkomt. Een op de drie vrouwen zegt het te hebben meegemaakt. Een op de negen vrouwen zegt ooit te zijn verkracht. Het weer buien, met regen en hagel onweersbuien. Er is ook kans op windstoten. In de loop van de middag wat meer zon, vrij veel wind en het wordt ongeveer 19 graden.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 I want it all.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 Zo'n dreun had nooit iemand me voorbereid. Na die dag leek de liefde voorbij. So... ZANG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 A candy colored clown, they call the sentiment Tiptoes to my room every night And just the sprinkles Starters and he whisper Go to sleep, everything is alright I close my eyes. Then I dream. Gebroken. De levensgevaren, de val van de liefde, was ik een keer te vragen geloven, De strijd leeg. gestrenkt, ik nog al verloren. De weg naar het vleugje, maar hopeloos, mijn hand... I'm sorry, but I'm You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 We, dat volgende plaat eigenlijk ook een Dutch production is. Heel veel mensen denken dat ze uit Engeland komen, maar ik kan u vertellen, ze komen uit Nederland. Hier is Yubi40. Ik dacht ook dat ik net Yubi40 uh, in mijn uh, hoofd had, maar dat was het dus niet zo. Maar het is Golden Earring natuurlijk. Hierop zie je van Zandwoord. So treasure, home, oh, believe me it's not true And there ain't no mixture will give you back your youth No mystic machine that makes sound turn to gold Like there ain't no magic word that holds you back from getting old I catch you run, shall I bring it in my hands? How you blow my heart, oh, I still can understand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 Zijn. Niemand heeft de waarheid vol in beeld, maar het voordeel van de twijfel maakt ons minder verdeeld. Leef met je eigen talent. Iedereen is mooi als je bent weer.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 Yeah.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 Van het vallen